Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De boosterprik voor mensen in een verpleeghuis moet er snel komen. 20% van de verpleeghuizen heeft te maken met coronabesmettingen. En bewoners worden er tegenwoordig ook weer flink ziek van. Al die prikken liggen klaar, maar het proces kost tijd, zegt demissionair minister Jonge. Als het sneller kan... Uh, dan zullen we het natuurlijk ook sneller doen. Uh, dat gesprek voeren we op dit moment zowel met de GGD als met de zorg. De uh, mensen die in de verpleeghuizen wonen in een instelling met een eigen medische dienst... lukt het in ieder geval vanaf begin december. We kijken of dat sneller mogelijk is. Vorige week adviseerde de Gezondheidsraad om bewoners van instellingen en het zorgpersoneel... een extra prik te geven om de bescherming tegen het virus te verbeteren. En de verpleeghuizen zelf willen dat nu ook. Dit jaar zijn vijf hackers opgepakt die verdacht worden van duizenden aanvallen met gijzelsoftware. De aanvallen zouden ze ongeveer een half miljoen euro hebben opgeleverd. De vijf zouden horen bij Reveal, dat staat voor Ransomware Evil, een hackersgroep onder Russische leiding. De groep had het vooral gemunt op Amerikaanse bedrijven. De mondkapjes moeten weer op in winkels, bij de kapper en ook op scholen. Maar deze studenten van Hogeschool Windesheim in Zwolle moesten er vandaag nog even aan wennen. Ik probeer er wel aan te denken. Niet heel veel mensen hadden zich gedaan. Dat ja. zie je wel veel. Als iemand me aanspreekt, doe ik hem natuurlijk wel op. Het zijn regels, maar uh, uiteindelijk uh, ja, je moet je ook kunnen ademen, toch? Als, het je, als je het mondkapje niet op hebt, op plekken waar het wel moet, riskeer je een boete van 95 euro. Afgelopen jaar kwamen 49.000 Nederlanders vast te zitten in de lift, zegt het liftinstituut dat liften checkt op veiligheid. En veel mensen die vast komen te zitten weten niet wat ze moeten doen. Het was niet ernstig, maar ik stond er met drie kinderen. en. Uh... Ja, die ene raakt in paniek. Wat moet je doen? Rustig blijven, op de alarmknop drukken en de storingsdienst bellen. Maar vooral niet proberen jezelf te bevrijden. Een val in de liftschacht kan dodelijk zijn. Bovendien, zegt het liftinstituut, hoef je niet bang te zijn dat de zuurstof opraakt of dat de lift ineens naar beneden valt. Het weer, de wat mist ontstaande temperatuur kan dalen tot het vriespunt. Morgen in het westenregen, in het oosten zon en een graad of elf. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is...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 een goede monarchie dan een slechte democratie. Goeie, of een goede Oh, een goede koning. Dictatuur ja. <laughs> <laughs> uh, dus uh, is het hier ook een beetje de stille ambitie om dan toch iets in het bestuur te doen? Willem oh, uh, nee, Willem-Alexander ja. van de troon te <laughs> de republiek. nee. nee, uh, nee. Nee, nee, ik vind het heel erg gek. Ik vind het heel ja. erg leuk om onder mijn eigen naam dit uit te brengen. Vooral ja. omdat de reacties op de singles natuurlijk heel positief zijn. Mm. Um, dat is echt een geruststelling. Omdat het gewoon heel spannend is. Hiervoor mm. als uh, je als dan al aan iets uitbrengt en iemand zegt, ik vind het allemaal zomaar wat. Mm. Dan kun je zeggen, oh ja, maar dat komt vast omdat uh, hij speelde de, de drums niet goed of hij deed dit verkeerd. Of mm. weet je. Dan heb je in ieder geval met z'n vieren, kun je een beetje, een beetje sterk. Uh, nou hadden we dat niet vaker. want mensen vonden het wel te gek wat we deden. Ja. Uh, maar nu is het echt alleen ik.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 Dat ja. gaf een soort nieuwe impuls daaraan. Uh, uh, maar dat is het enige wat ik in dat opzicht daarbij ja, heb de, gedaan. Uh, dan. Volgens mij, moet ik even kijken. Liggend zei je. Dat is uh, ja. bij uh, Plea for Peace. Volgens mij uh, is, de, is, de, is... Ja, The Prophet heet het nummer op Prospero. Waarbij uh, dat, dat is The Profit. Dat, ja. Uh, ja, dat is een beetje die, die NEO... Uh, oh, je ja, bedoelde dat, nu, die, dat nummer met die clip. Ja, dat bedoelde de ik. Ja, de boy and Girl ja, ja. volgens mij. Of nee, dat was nog een andere. nummer. Ik denk dat het uh, The Comedy of Distance is. Ja, The Comedy of Distance. Die was het, ja, inderdaad. Was dat het nummer waar je op doelde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 And dreams pass by Petticoats of a chance Mazes of colors and despair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 zoveel uh, goede artiesten, dus wij vonden uh, het eigenlijk ook al zitten. We hebben eigenlijk gewoon het album opgestuurd, toen uh, een maand niks gehoord en toen zeiden ze, hey, is goed, gaan we doen. <laughs> dus het was, uh, wat dat betreft, uh, ja, was gewoon een kwestie van uh, uh, uh, de, de, dat zij het tof vonden en dat ze het wilden uitbrengen. Hm. En uh, toen ging het eigenlijk wel snel.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 in Nederland nog niet heel... dat je dat niet heel veel hoort nog. Ja. Um, ik denk in Amerika... Um, zijn er heel veel, heel veel toffe bands... Ja, die wij heel tof vinden. En uh, die sound hoor je niet, niet veel in Nederland. En in Indie is ook niet echt meer... wat Indie ooit was of zo, toch? Ja, Indie is een moeilijk woord. Dus yeah. uh, het, het wordt nu ook echt... heel erg commercieel ge ja, precies. gemaakt. Uh, heet het heet ja. dan ook indie pop En dan hoor je het en denk je echt... Jezus, dit... dit Wil je dit totaal niet meer mee geassocieerd worden...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 Nou, ja, we, hadden, uh, we hebben het album opgenomen met uh, Pablo Van Der Poel ah. van, uh, van de Wolf. Dat is voor Paul een uh, bekende naam, dus uh... ja, nou, Marcel Francis is even goed en uh, een geweldige producer en natuurlijk. Daar hmm. heb ik in het verleden ook nog mee, mee gewerkt. En, ja, ja. En, uh, ja, het zijn altijd mensen die iets, iets kunnen toevoegen aan je, je plaat. Maar Dat wel is, een beetje uh, hetzelfde straatje als je hebt over 60s en 70s en dan goede apparatuur die. Ja. Dan heb je het al over Pablo van de Poel en Marcel van Dat zijn wel, uh... Ja, ze hebben ook allebei een, uh, een gigantische uh, plate reverb in een uh, ja. studio staan, weet ik van hein? allebei. En ja, ze hebben allebei inderdaad die uh, mooie oude, oude gear. En voorliefde voor, op, voor die muziek. Ja. ja. Het, is, nee, zeker. het is ook uh, goed dat je dat ook aanstipt, Paul. Want dat is ook meteen het geluid wat je ook eigenlijk bij Eleven ook terug hoort, Ben je het mee eens of niet, Frank?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 was good grass dying in the fields and in the street that night. Kippenvel van. Want ik zei nog ooit uh, in september tegen je. Uh, toen, uh, toen we daar elkaar troffen in de Grote Houtstraat. Uh, dat je dat uh, nummer ook uh, speelde. En toen zei ik. ik uh, krijg het er uh, gewoon Spaans banaal van. Hm. zei jij ook. Dat is de bedoeling ook. <laughs> maar het, het is je weer gelukt. Uh, het, ik vind het nog steeds een heel mooi nummer. En het zit ook echt op je huid. of onder je huid zelfs. Het, uh, ja. het is hm. gewoon een uh, lekker nummer om naar te luisteren. En het gaat over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 Smaakt het misschien naar meer en dat je dan zegt... nou, dit is een onderwerp wat ik hierop heb behandeld... maar zou het ook misschien een aanleiding kunnen zijn om te zeggen... Van, uh, is het ook bijzonder om een, uh, een ander thema aan te roeren... waar je dus ook je, je, ja, je tanden op stuk zou kunnen bijten?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 Ja. Nee, maar ik vind het wel te gek. Toevallig deze woensdag ben ik begonnen met lesgeven op speciaal onderwijs. En ook een beetje muziektherapeutisch, zeg maar. Ja. Oh, wow. uh, best wel inspirerend. Uh, dus ik, ik, ik, heb, ik heb ook uh, heel lovende woorden over je plaat gaan lezen. Ik heb hem alleen nog niet gehoord. Dus dat ga ik wel snel nou doen. Ik... Ik kan hem je aanreiken. Dus, dus ja. Dus bij deze heb ik toestemming van jou dat ik Paul de, de geluidsexemplaren mag overhandigen zeker. van jouw album. Zeker weten. Dankjewel. Ja, dan ga, ga jij hier straks de deur uit. Heb je een ja, album dan van Rijs Maak? Heb je, je gewoon. Dankjewel. <laughs> <laughs> maar bij deze dus. Maar het is nog wel een idee om uit te werken voor, voor een eventueel volgend album met een ander thema. Dat, dat is dus één ding wat zeker is. Zeker. Um, ja.